Uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortvorst en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen start morgen vanaf pole position bij de Grand Prix in Zandvoort. Tijdens de kwalificatie wist hij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achter zich te laten. Zij eindigden als tweede en derde. Het is de zevende keer dit seizoen dat Verstappen pole position pakt. De race in Zandvoort begint morgen om drie uur. Duizenden middelbare scholieren zitten nog zonder schoolboeken, dat meldt het AD. En het komt door leveringsproblemen bij Van Dijk, de grootste leverancier van schoolboeken. Het bedrijf heeft te weinig uitzendkracht kunnen vinden en daardoor zijn de leveringen vertraagd. De jager die het lichaam van de Belgische militair Jurgen Konings vond, wordt ook verdacht van poging tot diefstal van een wapen. Dat meldden Vlaamse media. Eind juni werd Konings gevonden toen zowel de burgemeester als de jager een vreemde geur roken in een bos. En een historische dag voor de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. Ze hebben in Tokio een gouden medaille gewonnen op de Paralympische Spelen. Ja. En vier keer een bronzen medaille hebben gewonnen op de Paralympische Spelen. En ja. één keer de zilveren medaille Pakt in Atlanta. Pakten ze nu goud, nog vier seconden. Pakt het Nederlands rolstoelbasketbalteam de gouden medaille. Ja, juist, kijk. En kijk hier die vreugde. <laughs> Nederland won in de finale van China met 51-30. Eerder dit toernooi speelden we ook al tegen China. Toen verloor Nederland met 38-45. Het weer. Het is een zomerse dag met veel zon. Het is op veel plekken een graad of 23. Morgen wordt het ook lekker met veel zon. 24 graden dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Dan. De wind op mijn haren, mijn vingers over de snaren. Mijn hart lijnt op de golven, niet op bedaren. daren. Misschien ken je het gevoel dat je iemand ontmoet: dat alles verandert in een roze gloed Je bent bij alles, je hoort het goed. Luister naar Brian Food. Ik wil jou vertellen waar ik voel: liefde lachten naar me, verloren. Door jouw ogen en je lachen, niet te beschrijven wat ik zag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 Zonder jou Jij bent mijn alles, alles, alles, alles Jij bent mijn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 Jij bent mijn alles, alles, alles, alles. Jij bent mijn alles, kom bij me, dit mag nog niet verdwijnen. Alleen een blik van jou, oude, nee, jij hoeft mij niets uit te leggen. Alles door die ene nacht, waarin ik dit nooit had verwacht. Dit voelt echt zo. Ik kan het niet durven denken of dromen Als een donderslag in mijn leven gekomen Nu sta je voor me, dan gaat van alles door Met wil jou voor altijd bij me, samen gaan door alles stormen. de liefde, lachte me uit Maar nu lag ik terug, al die jaren zonder jou Vergeet ik mijn vlucht. want nooit voelde ik me Zoals nu het geval is, kan hard in vuur en vlam Want schat, je bent me alles Jij bent mijn alles, ik geef je De rest van heel mijn leven Het was gewoon maar een kwestie van tijd. Het was zilverig, volkomen bereid. We vormden samen het prachtigste waar. We kusten zacht en beminden elkaar. Ik zei, mijn liefje, mijn hartstofdje. De maan kijkt neer op ons liefdespel. Laat ons genieten, laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot duel. Ik wil proberen.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 zal moeten weten, alles draait om om het leven. Dit is wat wij er zelf meedoen. Iedereen zal moeten weten, alles draait om om het leven. Dit is wat wij er zelf me. De lange, hete zomer van ZFM. ZFM antwoord, 106.9 FM. Vandaag, zonder hetzelfde weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt het mij niet eens kunnen weten.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 You don't keep on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 In de nacht werd het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 Zijn. Dit is ons moment, we gaan genieten van het leven. good as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 Zereus samen door het leven.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 Yeah <laughs>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 The sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, They fly.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 Mannen ogen staren, jij danst ervaren, geen man kan jou nog ontwijken.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 zegt dat er geen ander is. Je hebt je echt in mij vergist. Ga weg dan. Ik zie in je ogen dat je lief. Want ik weet dat je mij bedriegt. Dus ga dan. Je wilt je vrijheid weer terug. En daarom zeg ik jou heel vlug. Ga weg dan. Dacht jij nu dat ik smeken zou? En vraag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 fall behind we a trouble melt like a lemon drops high above the chimney pop that's where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 Staat geschreven: je moest eens weten.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 Zeg me, zit het in de grond waar ik op loop? Zeg me, zit het in de lucht, waar ik allemaal doe? Jullie zijn het deel van mij, jullie zitten in de lucht. All the changes seasons through a magnifying